Nee. Wel, weet je wat we dan kunnen doen? We nee. vergeten dat glaasje en we kruipen direct samen onder de wol. Ah ja, want nu nog een en terug naar huis, dat is een beetje tijd verliezen. Nou. Hm. <laughs> hm. Zo laat, de tijd vliegt als een mens slaapt. Hey, zeg. Je zegt geneer u niet, hè? Jij hm. hebt u anders ook niet gezeneerder vanuit, hè? Oh, Na nou acht uur, verdomme. Dan hebben we zeker twee uur geslapen. Ja, oh, ja, maar dat is goed. En ik doe. En dan is zo'n dag de boeg. Hm. Gelukkig dat de Rijkswacht de toestand op het zand coördineert. Ah, ten laatste om half tien moeten we daar ook staan. Want dan worden de schilderijen verbrand. Gij maar eerst een douche. Ja. Ik heb nog wat tijd nodig om wakker te worden. Zeg, wat zijt jij van plan straks? Afwachten zeker? We kunnen niet anders. Wat hebben we? Alain wordt ontvoerd door Guy naast en Simon de Voogd... die te horen krijgt dat hij zijn eigen kleinzoon gekidnapt heeft. Dat is één. Simon bewaakt de jongen in het chalet... terwijl Guy vermoedelijk op dat ogenbrugge zit... Simon wordt vermoord. Dat is twee. En dat is alles. We weten niet eens door wie. En we hebben nog altijd geen steekhoudend motief. En Guy is ook nog altijd spoorloos. Grote vraag, wie heeft Alain uit die chalet gehaald? Hmm. Als we dat nu eens wisten. Oké, okay. neemt jij nu eerst je douche of... Samen? Pardon, pardon. Mag ik even door, alstublieft? Dat heeft een effect. Waar? Daar. Voor Waar? De brandstapel. de ah, uh, uh, commissaris. Uh, commissaris Van Hun is er nog nevens. Mevrouw, de, effect. de tijd dringt. Nee. He, tijd is al over negen. Ik ben op van de zeden. dat begrijp ik. Ja, de hele familie is verschrikkelijk in de war. Julie. Ja, die zal dan kunnen Ja, bekommen. die is er nog erger aan toe dan wij. Julie? Eh, uh, ja. Van Hun? De key. Die mankeerde er nog aan. Nou, dat moet u dringend hebben, zo te zien. Mevrouw, meneer Fekte, als u me even wil excuseren, mijn superieur roept. Vanin! Aanwezig! Ik ga wel mee. Ik zou het best vast doen kunnen gebruiken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wat had dat allemaal te betekenen van in vannacht? Vannacht, hoofdcommissaris? Ja, op het kerkhof, ja. Ah, bedoelt u dat? Die opgraving in het holst van de nacht... het geen enig idee van hoeveel dat gaat kosten van in... ...nachtwerk dat wordt dubbel betaald, hè? Wat heeft dat grapje opgeleverd? Dankzij die opgraving heb ik zekerheid gekregen over een paar elementen. die mij... En het papierwerk is dat ook in orde? Heb je een officiële toelating kan gekregen om. Ik heb gezegd, uh... hoofdcommissaris, dat de waar waartoe meneer Van In is overgegaan. technisch en wettelijk volledig volgens het boekje is overgegaan. Ja, dat kan goed zijn, maar dat verandert nog altijd niks aan het feit dat je u veel beter met andere en dringende zaken zat bezighouden. houden. je Van Waar dacht de commissaris dan zo wel aan? Terwijl jij in van der van de lijk is dat op de Delft... heeft, zelf zelfmoord gepleegd. Zijn lijk werd oh. vanochtend aangetroffen in een spoorwegpermel. Wat heb je daar te doen? Er niet zoveel meer aan te doen zijn, hè, commissaris. Als ik u zo bezig Volgens mij, uw flauw en totaal misplaatste humor. Wanneer een notabel Assaq Vrooman. die in de gegeven omstandigheden zelfmoord pleegt. dat vraagt om een adequaat politioneel onderzoek. Hoe heeft Vrooman zich van het leven beroofd? Een kogel door het hoofd. Werd er ook een afscheidsbrief gevonden? Eh, tot dusver niet, nee. We kunnen ook niet alles tegelijk. Eh. vooral niet als gij liever op het kerkhof zit. en daarna u een telefoonnummer opakt. Was er niet alles, hè? We hebben naastens te pakken, Gik. Wat? Ja, met een simpel, maar efficiënt opsporingsbericht. Dat geeft echt een politiemeisje. Niet zo circulair als wat onze vriend van In hier. Al wel dat geef ik toe. maar geboekt wel resultaten, hè? Zat hij. In de holiday hier op het zand. De receptionist herinnert zich dat Energie nasens als een gehandicapte in een rolstoel, lotabene nee, naar een kamer heeft geboekt. Onder zijn eigen naam? Ja, bij degelijke en niet spectaculaire politiewerk moet je ook op een fermentosis geluk kunnen rekenen, mevrouw de Sjoerd. Ja, uh, lach er maar mee, Van In, het is het resultaat dat telt. Hè? Wij zijn daar gisteravond binnengevallen en we hadden prijs. Hij zit nu op u te wachten tot gij de tijd hebt gevonden om hem te ondervragen. Ja, dan zal ik toch nog een tijdje moeten blijven wachten. Ik zou het vuurwerk hier niet graag missen. Vanin, In, ik verwittig u, hè? Ja, maar alles is bedankt voor de informatie, hoofdcommissaris. Van In, vertomme. Was dat nu wel zo verstandig, Peter? om zo aan te pakken? Blaffende honden bijten, het is toch waar, Nasus loopt niet weg. Vooral niet als hij op een weinig spectaculaire, maar degelijke wijze in verzekerde bewaring wordt gehouden. Blijkbaar was Alleen niet bij Nasus. Nee, en ik geloof ook niet dat de voogd werd vermoord door Nasus. Dan is er een derde man of vrouw in het spel. Hij of zij heeft alleen zijn macht, en hij of zij heeft ook Simon de Voogd omgebracht. Ja. De voogd is zijn kleinzoon misschien wel in veiligheid probeerde te brengen in dat chalet... ...na dat telefoontje met zijn ex geliefde, mevrouw de barones. Ja, maar als de voogd zijn kleinzoon daar in veiligheid probeerde te brengen... ...dan zou de naaste zijn die derde persoon de chalet toch niet kennen. De vraag is dus hoe de derde persoon erin geslaagd is die chalet te vinden. De voogd te vermoorden en aan het meten... Verdomme Claire. Claire? Wat zei Claire dan net over jury? Dat ze in de is. En vooral dat ze bij het echt perfect vrouwman thuis is dus... Kom mee, we zijn hier weg. Oh, Pieter, waar, waar loop je naartoe? Die politieauto daar. Okay. Het is Karin, hoe laat is het? Uh, iets over half tien. Oh, verdomme, hè. als we maar niet te laat komen. Agenten Eels. Adjoen Commissaris. Zet uw sirene op, geef plantgas en zorg dat we in tien minuten... ...voor het huis van meneer en mevrouw Fekt staan. Ja. Neem de snoodse motaar mee om de baan vrij te maken. Ik er content van zijn, Adjoen Commissaris. Staf, is kort de hardefect. Pieter. Okay, Pieter, wat is er? Gaat je mij nu eindelijk eens zeggen? Tommer, hè? Julie was bij Claire vrouw toen ik haar vertelde... ...waar we de vermoedelijke schuilplaats van de voogd ontdekt hadden. Zij moet dat doorgeblieft hebben aan onze derde man.